9 uur, de Stubinitski met het NOS-journaal. In Griekenland is ook de derde formatiepoging mislukt. De radicaal linkse partij Syriza wil niet meedoen aan een regering van conservatieven, socialisten en democratisch links. Die laatste partij wil alleen in de regering zitten als Syriza meedoet. Syriza is fel tegen de bezuinigingen die zijn afgesproken met de EU en het IMF. Volgens de andere partijen gaat het land failliet zonder leningen. Pasok voorman Venizelos was als leider van de derde partij de laatste die een formatiepoging mocht doen. Morgen geeft hij zijn opdracht terug aan de president van Griekenland. De president doet morgen een laatste bemiddelingspoging... en zal met alle partijen praten om te kijken of er een regering van nationale eenheid kan komen. De Irakezen uit het tentenkamp in Ter Apel verwerpen een aanbod van minister Leers... Ze mochten van hem een week in Nederland blijven om na te denken over een vrijwillige terugkeer naar Irak. In die week zouden ze onderdak krijgen. Daarna zouden alleen Irakezen die meewerken aan hun vertrek onderdak krijgen en verliezen anderen het recht op hulp. Het aanbod gold voor ongeveer 80 uitgeprocedeerde asielzoekers die niet vrijwillig terug willen naar Irak. Volgens de minister is het veilig genoeg om terug te keren. Irak weigert asielzoekers die gedwongen worden uitgezet. De Koninklijke Marine heeft voor de kust van Somalië 17 bemanningsleden bevrijd... die op hun eigen schip waren gegijzeld. Elf piraten werden opgepakt. De nationaliteit van de opvarende heeft Defensie niet bekendgemaakt. Een linkshelikopter ontdekte de boot tijdens een verkenningsvlucht. Met de bemanningsleden gaat het naar omstandigheden goed. Ze konden hun reis vervolgen na de bevrijdingsactie. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat dan een matige noordwestenwind wordt morgen 11 graden aan zee, tot 14 in het binnenland. Zondag droog en zonnig, de temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over 9 een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie breed. De week. Iedere vrijdag sluiten we in Bienen Today de Week af. Vanavond doe ik dat samen met politiek commentator en G500-man Siebert van Linden, Hals, Erik Dijkstra en Sherlo Essayos, communicatieadviseur en oud woordvoerder van de PVDA. De man achter Wouter Bos. Zie je hem nog wel eens eigenlijk, Sherlo? Nou, zelden. Ah. <lacht> ah. ah. hmm. Waarom niet? Ja, maar het is ook, je hebt gewoon een zakelijke band met elkaar. En het is niet dat je ja, wel bevriend bent, maar ook weer niet natuurlijk. Boezemvrienden. Nee. Kan je überhaupt vrienden krijgen in Den Haag? Met ja, de functie nee, die jij nee, die die nou had, zou ik ja. ja, nee, dat wel. Ik bedoel Martijn van Dam, bijvoorbeeld de Kamerlid, is een goede vriend van mij. Um, dus die, die houdt er wel wat vrienden aan over, maar... Maar niet veel. <lacht> zijn, die, zijn die een beetje uh, moeilijk. Misschien ligt het wel aan mij dan. Ja. Ik wou het niet zeggen. Nee. Goed, de eerste debatten zijn achter de rug van het CDA. Daar gaan we het over hebben. Hoe staat het uh, met de boppertjes? Wat vinden we ervan? En we hebben het uh, natuurlijk ook even over GroenLinks. Um, Theo Dibi gaat de strijd aan met Jolande Sap. Is dat nou al officieel? Op Nee. Ja. nee het, is niet, nou, het is wel niet officieel. Het wel is echt niet. een soort van de ultieme verloving. Maar dan dat hij weer net niet zeg maar, officieel een verloving is. Ja, ja. Uh, je mag het nog niet zeggen. Maar nu heeft Joran de Sap gezegd: Ik wil het zo snel mogelijk weten. En ik wil er een referendum over. Dus waarschijnlijk. Ja, ze had allemaal één deze week, waarschijnlijk volgende is wel week of Ik zo slim wel. van haar, want ze wil deze kwestie natuurlijk zo snel mogelijk uh, ja, tuurlijk, ja, de ah, de uit de, de, de wereld krijgen. Ja, he? ja, maar het is dat wel een slecht gekozen moment van Tovic Dibi eigenlijk. Ik bedoel, Jolande Sabas, maandenlang was het eigenlijk. Uh, kut bij de sterretje met alle respect <laughs> En na dat hele bezuinigingsakkoord, in één keer staat ze er wel lekker op. En ik vond dat het ja. een heel goed deel ook in de ja, maar hij heeft daar natuurlijk wel langer over nagedacht dan vandaag. Ja, oké. Okay, uh, maar dat kwam toevallig op de weg. Jolanda, natuurlijk. Maar het momentum was weg. Het is een slecht gekozen moment. Ja, ah, dat weet ik nog niet zo zeker hoor. Nou ja, maar als je echt een Machiavelli bent. En je bent echt ik bedoel, vuile politiek, dan, dan ga je inderdaad niet akkoord in de fractie met dat Koenders-akkoord. Ja, nee, maar zo is ik niet. Nee, dit precies. Het is dat toch is, ik, heel dus is heel netjes en heel eerlijk. Ja. Dat is wel voor hem te pleiten. Want hij had ook inderdaad dat Koenders-akkoord kunnen torpederen. En dat er de, dat de dan niet unaniem. Ja, maar dat nee, is wel waar. Hij is zei, hartstikke het, liberaal. Dus ja, ja, maar, is ja, zo, maar is het niet zo is het dat, dat hij erop gokt dat een gedeelte van de achterban van GroenLinks het gewoon niet eens is met die Koenders-coalitie? Nee, daar zou oh, ja, Heb jij het gevoel dat dat het nee. zo is? ik heb het gevoel ja. dat. Zo liberaal dat zo'n nee, liberaal is. Nee, natuurlijk, ja, ja, ja. maar ik heb wel het gevoel dat, dat een gedeelte van de groenlinks achterban zich een beetje in allereerst in Koudus gedrukt voelt, zou ik maar zeggen, en dan misschien nu nog in die Koudus coalitie gedrukt voelt ja. door Jolanda Sampa. We moeten trouwens zeggen: het lintenakkoord. Het Lente-akkoord. Het is het akkoord met de meeste namen. Nou, dat het. Heb je gevoeld hoe koud het is buiten? Ja, precies. Ook dat nog. Nou, je hoort ook nog Erik Carton en die. Sorry. Nee, dat is juist heel fijn, maar je doet ook nog de muziek. Um, wat krijgen we nog voor mooie dingen? Nou, ik heb net een plaatje gewisseld. Want ik wil iets laten horen van een uh, ontzettend goede gitarist die ook nog eens een keer hele mooie liedjes maakt. Hmm, Jamie Faulkner heet de beste man. Nou, ik zou eigenlijk zeggen, gooi met mijn brengen. Zet een punt. Nou, ik Achterdij. heb Een plaat, een plaat van de gitarist die hele mooie liedjes maakt. Nee, hij was afgelopen week even in Nederland. Hij heeft een paar shows gedaan. Hij komt op 20 mei terug uh, op het Lantorfanter in, uh, in Amsterdam. Ja, dat is een nieuw leuk klein festivaletje. Nog een festival? Ja, nee, maar dat geeft toch niks jongen? Ik bedoel, je kan geen festivals. De, kan, de festivals kunnen er niet genoeg zijn. Ook, zeker als het nog, maar, nog dit weer is, dan is een festival gewoon leuk heen gaan. Want deze man ja. is een Groot talent, wat mij betreft. Mooie stem, goede liedjes. Um, en hij speelt daar dus op 20 mei op het Land of Festival in Amsterdam. En anders kun je hem in augustus nog een keer zien... want hij houdt erg van Nederland en hij komt graag hier. Um, dit is een dubbele single. De eerste heet If It's Me... maar ik vind In My Father's Boots wel een hele mooie om hier vanavond even te draaien. Luister naar Jamie Faulkner. My father's booms, I slid riding, the smell of old leather hit my nose. In my father's booms, oh, all yeah, with it telling me the places that he would go. I slid them on like he once did, tied up the laces like a he once did. Boots upon boots, like he once did. Hug 'em tie like he once did. In my father's boots, boots, boots, yeah, yeah. In my father's boots, boots, boots, yeah, yeah. In my father's boots, boots, yeah, yeah. Father's boots, boots, yeah, yeah. In my father's boots, boots, boots, yeah, yeah. In my father's boots. In my father's boots, yeah, yeah Well, I could never find the man to me He was perfect His boots, there wore some scars But underneath the surface He was a man who loved And nurtured me up from a kid Loving me like his own father did In my father's boots, boots, boots in my, boots, boots, boots, yeah, yeah, yeah. In my father's boots, boots, boots, yeah, yeah. In my father's boots, boots, boots, yeah, In my father's. Even voor de verlegenheid zeggen, het Lanterfantenfestival, geloof het of niet, op 20 mei in het Rijk van de Keizer in Amsterdam. Het leuke ervan is het is het ultieme zondaggevoel festival, want je kunt erheen en laat, je kunt uh, je laten inspireren op het gebied van voedsel, uh, creativiteit, uh, maar ook voornamelijk en, uh, en muziek. En het kost helemaal niks. Dus als je daarheen gaat, dan kost het je niks. Als je weggaat, mag je een donatie doen. Nou, dat vind ik altijd heel buitengewoon sympathiek. En ja. deze man zal daar achter de, de présence geven. Jamie Faulkner, Hordy en In My Father's Boots. Ik zal trouwens even melden dat we weer te bezichtigen zijn. Ook de webcam doet het weer. Radio1.nl. En dan vind je hem vanzelf. Oh, dan moet Dion even komen. Wat? Nee, nee. Nou, die moeten we even op je schoot zitten. Dat was wel gezellig net. Ja, Bart-Jan, het onderwerp van vandaag. Ja, vandaag in het nieuws. Stress op alle fronten in het onderwijs. Allereerste docenten. We leven helemaal niet in een zesjescultuur... maar in een viertjes- of misschien wel een drietjescultuur... als we de Algemene Onderwijsbond mogen geloven. Zeker een kwart van de docenten deelt onder druk al die zesjes uit... Ze geven bewust voldoendes omdat de leraren anders ruzie krijgen. Met de ouders, met de leerlingen en zelfs met de schooldirecties. Want scholen en leerlingen moeten scoren tegenwoordig. De HBO-raad heeft er inmiddels op gereageerd. Die wilde vanaf. Af en toe gebeurt het dat is dus niet goed. Dat is oneigenlijk uh, druk op een docent. En het is de kwaliteit van een docent. En dat betreft ook van de hogescholen. Dat dat mogelijk wordt vermeden, dat je daar ook niets van aantrekt. Nou, goede gemiddelders leveren de scholen gewoon geld op. Ze moeten scoren. En de eindexamenleerlingen dit jaar voor het eerst hun diploma. En ook daar is de stress enorm, want door de nieuwe regels... ...moet je vanaf dit jaar een 5,5 gemiddeld staan voor al je eindexamens. Dus niet je schoolexamens, maar voor je eindexamens moet je een 5,5 gemiddeld staan. En vroeger, als je dan bijvoorbeeld wel een 5 gemiddeld stond... dan kon je dat compenseren met je schoolonderzoeken, maar dat kan niet meer. Ja, inderdaad. Verwachten jullie ook een record aantal klachten dit jaar? We vrezen er wel een beetje voor, omdat uh, je toch ziet dat scholieren... dus vaker onzeker zijn dan uh, vergeleken met andere jaren. Bij het lak zijn alle telefoons dan ook weer afgestoft... voor de eindexamen klachtenlijn en de leerlingen zelf. Ik uh, ben niet zo goed in de talen. Wiskunde, bezig, drama, maar... Hopelijk komt het een beetje goed. En waar zie jij het meest tegenop? Tegen Frans, helaas. Wanneer heb je dat? Allerlaatste dag. Ja, ik ken Frans niet, maar het is inderdaad heel vervelend. Dat ook nog. Dus het wordt de pentjes zweten tot het bitrein. Ja, en uh, we hebben het even over dat nieuws vooral... dat dus een kwart van de hbo-docenten zich wel eens onder druk gezet heeft gevoeld... om een voldoende te geven. Uh, het blijft maar gedoe, hè? Met het uh, hbo-Sybert ja ik bedoel het uh, uh, zo is zoveel als een schandaaltje in op zich ja je herkent het wel ik bedoel genade zesjes bestaan gewoon uh, ik had laatst ook een, een vak bij zijn docent zegt, ja ik heb nog gezien zin om een tweede of een derde versie van dat tentamen te maken nou up uh, laat me gaan wie zei dat letterlijk tegen jou ja ja, ja nou, of, of vandaag nu ik zat toevallig vandaag in een werkgroep en uh, <laughs> dat was op zich wel <laughs> grappig daar ging iemand uh, zijn prestatie voorlezen vanaf een papiertje en op een gegeven moment uh, was het uh, wij zijn zeer dankbaar voor de donaties die het mede mogelijk maken om dit platform draaiende te houden en toen kwam op een gegeven moment dat zegt de uh, oprichter van WikiLeaks of, sorry, van Wikipedia. Die uh, <laughs> stond dus van Wikipedia voor te lezen. Oh, nou God. Ah, nee. en, ik zweer het je. Ik zweer het, je. <laughs> het hoort lachen. En die deur zegt, ah, ja, maak me af. <laughs> en uh, ja, dat soort dingen Dus Oftewel, gewoon. niet alleen op het HBO, want jij. is dus studies de aan de universiteit, daar gebeurt het ook. Um, Erik, ook onverdiend afgestudeerd ik? Nou, ik heb geschiedenis gestudeerd, netjes afgemaakt. Hè? Maar ik, ik weet nog wel dat de eerste twee, drie jaar van mijn studie... dat ik ook helemaal gefunkt deed. En dat er later pas een lampje bij mij aanging van... hé, hey, misschien moet ik eens wat harder gaan studeren of zo. <laughs> maar ik, ik, ik, zo'n cultuur van, van die genade sessies, ja, ik herken het ook wel een beetje van, van mijn jaren aan de Gronings Universiteit. Ja? Ja. Dus het is van alle tijden zo volstrekt geen niets nieuws? Ja, en... dat weet ik niet. Ik, ik heb wel met het hbo... Jezus, dat is wel echt een bende, hè, het HBO. En wij krijgen ook wel eens mensen van, van die school in Windersheim bijvoorbeeld. Hè. Dat is echt brandhoud hoor, wat daar Bij gebeurt. Bij de beeldruid door, bedoel nee, je, Ja, ik jullie... bedoel, in de media, in het algemeen. Oh. Dat zullen jullie hier misschien ook wel eens hebben... Ik heb wel het idee dat daar en dat bedoel, ik niet de mensen die daar vanaf komen. Maar ik heb wel het gevoel dat het onderwijsniveau daar echt heel laag is. Nou, ze moeten wel veel zelf doen, ja. merk ik. Nee, dat maar daar uh, klagen heel veel studenten klagen daar ja. ook over. Die zeggen nou, die school is echt verschrikkelijk. Ja, we, we krijgen zo weinig aangereikt. Dus dan ja. gaan ze het zelf maar organiseren. Ja. En dan worden ze vaak nog voor afgebrand ook. Ja, nee, maar, is, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik proef wel een beetje dat hier niemand nou erg verbaasd is dat docenten dit doen. Zo vanaf geef maar een zesje of een zeventje. Want ik kreeg uh, er voor, er voor, voor, voor economie 1, want er bestond er nog, kreeg ik uh, bijles van mijn eigen docent. Die mij vervolgens de, uh, de, laatste SO, uh, of, ja, de laatste so opdrachten gaf. Alleen waren die tijdens het uh, uiteindelijke toets. waren die met andere cijfers. had ik nog een 6,2. Dus <laughs> ik had gewoon de opdracht. Je had gewoon de antwoorden. Of niet? Ik had dat gewoon de antwoorden. Van... Maar dan met andere cijfers <laughs> kon ik het nog niet. Dus... ook <clears> in, nee, Wanneer was dat? Een 4 op mijn Dat in uh, 1842. Ja, Toen gingen we met de naar school. Ja. Toen was het ook al zo. En want... uh, vind jij. moet het. Moet er iets, iets, iets gebeuren dat dit eens voor eens of altijd afgelopen is? Bedoel, moeten die, die HBO's liggen natuurlijk al enorm onder vuur en onder, onder ja, toezicht. Maar het, moet het, dat het nog veel meer worden? gaat natuurlijk omdat ze gewoon afgerekend worden per diploma. Uh, en, en dat had je laatst ook bijvoorbeeld met het scriptiegedoe. En dan werden, ze werden begeleiders betaald per afgeleverde scriptie. Dan kregen ze een stuk prijs. Ja, we moeten af van het idee dat je heel snel moet afstuderen. en dat je dan per afgestudeerde betaald krijgt. Um, en nou ja, dingen als bijvoorbeeld de langstudeerboete. Die, die werken daar volgens mij ongelooflijk contraproductief in. Geef mensen dus de tijd, de ruimte en schaf dat gedoe nou eens af. Met ja, maar dat, dat is je er wel allemaal. Wordt. Dat, dat, dat zijn wetten. Dat, ah ja, zo worden ja, ze sure, ja. nu ja. geregeld. Ja, maar je moet een financieringsmethode verzinnen. Want dan ga je het op instroom doen. En dat, daar is ook wel heel veel kritiek op. Want dan krijg je inderdaad van wie laat je wel binnen en niet. En dan gaan de scholen of de universiteiten weer selecteren. Maar je zou, je zou wel bijvoorbeeld dingen kunnen doen... Uh, maar dan moet je een beetje experimenteel denken... maar uh, je zou bijvoorbeeld studenten kunnen betalen... per behaald studiecredit en per cijfer. En de instelling wel op een soort van instroom. Dus dat je de studenten motiveert en de instellingen gewoon rust geeft. Maar dan moet je wel een beetje creatief kunnen denken. En dat is nu wel, wordt het gewoon weet je, over zo één groot systeem... storten we over zo'n heel land uit en klaar zijn we. Nou, dat werkt niet echt. Goed, dit is vast niet het laatste bericht over de bestanden in de HBO. In het HBO. <laughs> en uh, misschien ook wel in het WO. Bartjan. Het tweede grote onderwerp van vandaag. Ja, het CDA. We konden er niet omheen hè, deze week. De verkiezingsdatum is er. Er is zelfs een akkoord over de bezuinigingen. Wie had dat nou voor mogelijk geacht? Maar toch ontbreekt er nog iets bij het CDA. Wij missen nog één ding. Een lijsttrekker. En ik ben er hartstikke trots op dat we vandaag zes kandidaten hebben. Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. En we zijn er klaar voor. Ja, daar stonden ze dan, afgelopen maandag in Rotterdam... de zes kandidaatlijsttrekkers van het CDA. Maar er ontbrak toch nog iets meer die avond. Goedenavond, Rotterdam. Ja, we doen het toch zo. Uh, en in de derde plaats... We moeten niet alleen bouwen aan een toekomstbestendige... Economie. Bent u er allemaal nog? Economie. En dan... Oh, oh. Dit, ho hoort u... Mij? Ja, een goede geluidsman, <laughs> dat ontbrak er echt wel aan. Terwijl het toch gaat om gehoord worden in verkiezingstijd. En daarvoor voer je natuurlijk campagne. Henk Bleker viel aanvankelijk het meeste op. Maar wat wil je ook met Jack de Vries als spindokter En dan ook nog zo'n dijk van een slogan. Uh, eerlijk, uh, helder, uh, Henk. En dan komt er dus opeens iemand uit Zwolle rijden. We hebben ook nog een petje en een sjaal. Nou ja, toen was de slogan wel uh, landelijk bekend. En dan, uh, dan kan je niet hij... meer terug. Eerlijk, helder, Henk. Maar hij is natuurlijk niet de enige kandidaat. Het gaat om de huidige fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma... demissionair minister Lisbeth Spies... demissionair staatssecretaris Henk Bleker... Tweede Kamerlid Madelena van Torenburg onderwijsbestuurder Marcel Wintels... en de permanente wethouder Mona Keijzer. Vier van hen deden het dus onlangs nog met de PVV. En als je het zo bekijkt, zijn er maar twee die met een schone lei beginnen. En daar ging het vervolgens ook over deze week. Prominent Ab Klink vindt dat die vier te veel zijn besmet. Maar partijbonds hier Spallien ziet dat toch anders. Sommigen zeggen, hè, wat jammer nou dat de PVV eh, deze coalitie heeft verbroken. Eh, hadden we maar kunnen doorgaan. En anderen... Andere partijgenoten die zeggen: reageer duidelijk met opluchting. Nou, Ik vind dat er gewoon over gesproken moet kunnen worden. Op 1 juni wordt bekend wie de lijsttrekker van het CDA wordt. En dan bleek deze week ook dat er niet ver van de CDA-fractiekamer nog een spannende strijd wordt gevoerd. Hey. Want in het po Toffik Tofik Dibi wil de leider worden van GroenLinks. We lopen even naar boven en ik krijg daar uh, bevestigd dat Toffik Dibi zich uh, kandidaat heeft gesteld. Dat is toch goed nieuws, lijkt me. Er hebben zich inderdaad meerdere mensen kandidaat gesteld om lijsttrekker te worden van GroenLinks. Ja, daar hebben we het zo meteen hebben we het al even over gehad. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar eerst even over het CDA-lijsttrekkersdebat. Dat deze week uh, de strijd is losgebarsten. Eerst natuurlijk het nou ja, vreselijke gedoe in de kerk daar. Gisteren Paul Witteman, um, Sherlock, ja, als communicatieadviseur. Hoe ging het gisteren? Nou, het ging beter dan in de kerk in ieder geval. Maar het was nog steeds... Je merkt gewoon dat het voor het CDA nieuw is. Zo'n uh, lijsttrekkersverkiezing. Waar de PvdA en de VVD dat natuurlijk al meerdere keren hebben gedaan. Uh, merk je dat zij nog een beetje zoekend zijn. Hoe ze zo'n debat met elkaar ingaan. En waar ze dan ook de ruimte... Zoeken om het eh, niet eens met elkaar te zijn of elkaar af te vallen. Ik bedoel, het begon alleen maar te sprankelen toen Wintel zei uh, op dat fragment van Koef: van ja, uh, dit is nou wat er mis is aan, uh, met het CDA. En toen merkte hij dat die vier die Heers Berlin ook beschreef, meteen in de aanval ging. Ja, het ging over het stukje dat, dat het CDA wordt weggelachen. Op, Precies, op, op, ja, op, Ze op zijn dingen niet meer als media en, en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, en toen werd het bleek werd een beetje boos. Ja, ja. Nou, die werd echt ja. boos. En dat, uh, die haalde ook wel meteen ook de kooltjes uh, de uit het vuur voor uh, Buma, want die, uh, die, die hoefde dat niet meer dan te doen zo erg. Maar je merkt wel dat het een soort tweedeling wordt. En ik mm -hmm. vind dat ook wel interessant hoe dat nu verder gaat. Want je merkt ook met Mona Keijzer ook en met Marcel Wintels... dat die toch wel ook in de peilingen toch wel wat meer vaart beginnen te krijgen. En het is wel benieuwd hoe dat gaat aflopen, inderdaad. Nou, ik denk nog wel dat Buma wint, maar. Ja, als er een tweede ronde komt, dan wordt het echt interessant. En die Mona Keijzer, die, die staat toch in de meeste peiling... geloof ik, op nummer twee, ja. inmiddels? Ja. Jij, jij, ja, bent, uh, jij bent vliegtuig. Nou ja, ja, ik, vind, ik vind het CDA een, een volledig stuurloze partij. Die, die, Volgens mij, als ze echt wat willen... moeten ze zeggen, Mona Keijzer, ga jij het doen? Hm. Want? Want, nou, ik, vind die ik, uh, ik vind dat gewoon wel een lekker wijn, die Mona Keizer. <laughs> Weet je wel, dat is een vrouw, ze heeft vijf zonen, die spreekt daar een bepaald soort taal. Ik ben gewend om hard te werken. Weet je, dat ik heb het gevoel dat dat mensen wel aanspreekt. Gewoon omdat ze anders is. Nou ja, ze... maar dat is omdat ze wel een soort van. van ze, ze is best wel straat eigenlijk. He, ze, ze, ze, ze is veel meer straat dan die andere uh, politici. Ja, ja. En ze had lep, ze was de enige tijdens de ja. debat die ook gewoon zei... Van, ja, ik slaat niemand uit met de PVV, dat Kijk, hebben we de vorige keer gedaan... en dat wil ik misschien uh, nog wel een keer ik doen. Ik, denk wel, ik, denk dat, ik vrees dat mevrouw Keizer heel weinig inhoud heeft. Maar dat is niet zo belangrijk in dit geval. <laughs> het is een mooie, frisse verschijning. Ik bedoel, er was toch. Al die jaren geleden zei iedereen: van een balken en ook van wie is die cirkel. En die was volgens negen jaar minister-president. Ik bedoel. Vind je het dan een beetje een polderpel zeg maar? Moeder van vijf zonen. Ja, ja, vind ik wel een Briljant. Sorry, ik was even. Emma. Maar de, vind jij niet dan? Ik vind het echt. Uh, ik denk ja, dat ze daar de kaart op moeten zetten. Ik zou zeggen: uh, ga inderdaad voor een frisse kandidaat ja. en breek het open. Um, en ik ben er helemaal niet zo zeker van, eigenlijk, dat Buma gaat winnen. Kijk, we spreken hier nu over de kiezers, maar als je nou intern in dat CDA kijkt, dan uh, hoor ik toch weinig steun voor, voor Buma. En ook vanuit prominent dat het steeds meer begint te verschuiven. En uh, nou, bij Paul Wittman stonden Wintels, Keizer en uh, Buma op één rijtje. Nou, dat was, zeg maar, ja. ook precies de snijlijn. En volgens mij gaan die drie gaan er uh, om vechten. En uh, ja, ik hoop dat er vernieuwing maar ja, gaat vinden. Buma staat nog steeds wel voor, hoor. Toch? In nou alle ja, één peiling maar, hè, van één vandaag. De rest wordt allemaal gepeild onder kiezers of over het algemeen electoraat. En wat ik begreep van uh, bij, bij het CDA, zijn ze ook echt absoluut niet zeker van. Dat Buma gewoon niet lekker ligt, en in het zuiden niet. Hè, in Brabant-Limburg, maar ook niet in Overijssel, Gelderland. Waardoor zij ook bijvoorbeeld zelf nog wel bang zijn voor, voor Bleker. Die, uh, die daar best goed gaat scoren. Maar denk jij dat die Wintels nog kans heeft om terug te komen? Dat weet ik niet, maar ik, ik, ik, ik... Ben je wel eens bij een CDA-congres geweest of zo? Ja, ja, alleen maar bejaarden komen daar. Nee, uit. maar als je dus even vanuit <laughs> hun hoofd denkt... Dan, dan denk je niet helemaal zoals jij net zeg maar begon over straat en dergelijke niet. Dan denk ik of dat hele degelijke de, buma uh, of, of blenkers. Ja, dat, dat ja, ja, ja, maar dat is de tragiek van die partij. Ze zouden eigenlijk voor die partij zouden het beste zijn als Mona Keizer dat gaat doen. Dan doe een fris gezicht op die posters, weet je wel. Dat is iemand waarvan ik denk... Ze werd vergeleken in een column met Thatcher, die toen die opkwam meen nou, was dat? Weet, nou, weet, weet ik, ja, maar ja, zelfde fris nieuw vrouw uh, totaal iets anders dan wat ja. we gewend zijn. Maar Tessa was vanaf het begin eraf, van mijn wel Miss Iron Tits. op dat moment. Dat was wel van een, meteen een rabatsboem, dat had ik bij haar niet het gevoel. Ik had wel een soort van warmte. Ja. Niet heel erg, ja. maar, een soort maar, stel, van maar stel je nou voor dat zij dat er dat er gewoon iets heel bijzonders gebeurt en zij wint het. Wat denk je niet dat ze dan totaal in paniek is? Zijn ik dat ook denk, ook ik denk dat ze daar heel blij mee moeten zijn. Ik denk dat Buma met heel veel schrapen en heel veel moeite... misschien 15 zetels kan halen bij de verkiezingen. Wat oh, denk jij, Sirrit? Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Buma is de man die je kiest als je gewoon een goede politieke leider hebt. Je wil stabiliteit in je fractie. Je wil je zetels gelijk houden. Nou, ik denk dat je nog wel iets meer dan 15 kan halen, Dat nou, je 18, 19, misschien nog met 20 mogen ze echt uh, God op de blote knieën danken. Nou, dan krijg jij van mij echt een mooie vlees wijn hoor. Dat is nou, ik denk dat de, die Buma, potentie hef, zit nog net, uh, net wel in Buma. Maar inderdaad, je gaat nooit boven de 20 uh, verder komen. En met die dat Mona Keizer wel? Weet ik ook niet. Ik bedoel, het is wel een beetje als bij de PvdA. Mijn droomkandidaat zit er absoluut nog steeds niet tussen. En dat zie je wel dat die, die politieke bloedarmoede in het in het midden, ja, die, die, die duurt maar voort ik bedoel, kijk ook even naar de VVD welk talent zit er achter Rutte, welk groot talent daar ja, zit er ook niet echt. Dus het hangt zo ja, maar erg dat van. Heeft, dat zegt ze achter. altijd, inderdaad, als je een leider hebt, van wie zit er nou achter? Dat zeiden ze destijds ook bij Wouter Bos, inderdaad van nou, wie wordt de opvolger? Ja, dat is dus, ja, een dat dat ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hadden jullie jij ja, als oud-PvdA niet destijds met Job Koheen ook gewoon een lijsttrekkersverkiezing moeten doen? Dan was het PvdA een hele hoop en een ja, nou, dat, dat denk ik leven. wel. Maar ja, dat is achteraf praten. Inderdaad. Wie was het dan geworden op dat moment, denk je? Nou, ik denk dat niemand zich ook kandidaat durft te stellen. En dat was het ook. Want die lijsttrekkersverkiezing is er wel altijd bij de PvdA. Maar het was ja, niemand durft, want iedereen dacht, ja, de verfde favoriet. En maar ja, hij kan van... het ook. En dat, dat is gewoon een vergissing. Maar het ook. mislukken van Job Cohen heeft toch niet aan, aan het ontbreken van een lijsttrekkersverkiezing nou, gelegen? weet je wat nou, het nou is? Geworden. Wat, Kijk, als je wat ik het mooie vind van een lijsttrekkersverkiezing is dat um, al je kwaliteiten komen naar boven, maar ook al je zwakheden komen al naar boven. En daar had je dan al een paar dingen bij Job kunnen zien, bijvoorbeeld dat hij misschien niet goed in het debat was. Je wordt getest. En dat zie je nu ook bij die CDA-lijsttrekkers. Je moet kunnen speechen, um, je, je moet kunnen debatteren, je moet mensen kunnen overtuigen, je moet kiezers kunnen winnen. Jij zegt je... eigenlijk, Job, Cohen, was het niet geworden dan? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dan, dan was, was dat wel naar boven gekomen... en dan had hij dat kunnen verbeteren of dat had hij kunnen ja, aanpassen. Maar als maar we je... het dan hebben over campagne... ik heb altijd het gevoel gehad dat ze met Job Cohen... vooral heel slecht campagne hebben gevoerd. Maar die zat daar na, na, na twee weken al heel ingewikkelde discussies... over cijfers te houden. Ja. Dat ik denk van, man, waar heb je het over? Ben je een nou, soort aan... weinig weinig gaan, <laughs> we, gaan we links <laughs> of gaan we rechts kiezen? Maar het werd met ook wel hem af... gevraagd, hè? Het, het, het ja, was maar hij... ze op een gegeven moment, als je bloed okay, ruikt, maar... ze voelden op een gegeven moment dat hij daar niet goed in was. Dus wat doe je? Dan ga je, ja, ja, toen, daar, daar ga je cijfers afgang, gooien. De eerste afgang bij Twan Huis. Dat ja. het, maar daarna ging het ging pas heel diep in die campagne. Ging hm. het om van: joh, jongens, het gaat eigenlijk om of links of rechts om kiezen. Ja. En toen heeft hij het verloren op één zetel. Maar hij heeft zich elke keer laten verleiden ja. tot dat cijfergedoe. En dat had hij het nooit moeten doen. Maar ik denk ja. dat de, voor het CDA het inderdaad de spannendste is als ze Mona Keizer kiezen. Dat is uh, wel een beetje een soort all-in ga je dan met poker. Ja. Dus je kunt er echt veel mee winnen. Maar ja, het kan ook uh, mislukken. Ja, Maar denk je, hoe ho zou. Want zij is natuurlijk een totale outsider. Ze ja. heeft niet bijzonder veel ervaring. Ja klein beetje, maar de, daar daarin permanent. Nee, wat aan dan? Permanent, toch? Ja, nou, goed, ze wordt natuurlijk ook geen premier. Dus dat is ook een beetje een flauwe vergelijking. Precies. Nee, maar dus denk je dan? Nou, want het is natuurlijk. Ik vind het wel spannend om te denken dat zij het echt wordt. Ik vond het gisteren wel goed. Ik, ik vond haar haar wel. Goed. Ja. het hartstikke ja, goed. Laten we het nog trouwens even over Henk Bleker hebben. Want dat uh, was natuurlijk. Die, die domineerde ah, toch wel. Nou, omdat hij deze week het nieuws domineerde. In alle, in alle talkshows voorbij kwam. Met eerlijk helder Henk, Erik. Ja, ik vond het echt, echt een aanfluiting van hier tot Tokio. En ik denk echt dat Henk Bleker over een half jaar... daar kan hij op de bank gaan zitten naast Hero Brinkman. En dat is de volstrekte anonimiteit. Dat was echt, vonden jullie niet? Ik vond het echt ja. gewoon nou genoem. Ja, wat, wat ik heb gehoord inderdaad, is dat hij het uh, met zijn uh, gezin heeft besproken. En, zo. en ze zeiden van... Uh, met name zijn Is het een zoon. nieuwe gezin of zo? Oh, een gezin? <laughs> ja, ik weet niet. Zijn zoon, het, uh, zoon. Die zei van uh, ja, pap, je kan uh, ervoor kiezen van uh, door de achterdeur eruit gaan of door de voordeur. En dan uh, je, nog even van laat ze, je, jezelf laten zien. Nou, en daardoor heeft hij zich ook kandidaat gesteld. Dus ja. Dus met andere woorden, die zoon wist ook wel... papa gaat het niet redden, maar laat je nog even ja, goed zien. precies, van uh, ja, go for nee. it. En, ja, en, en dat vind ja, ik wel nee, mooi. Dat kan even... ik, wel, ik mag Bleker het wel, het is ja, wel Maar is leuk, het natuurlijk. toch niet, het ja, toch dat het niet is... zo dat de gemiddelde CDA... Laat me zeggen, wij, wij denken dat bij Mona Keizer misschien dan... fris en straat en weet ik veel. Maar dat, laat me zeggen, als je het, het electoraat van het CDA ziet... dat die bij Bleker denken... dat is tenminste iemand die zegt waar het op staat... en die, en die vertolkt... Uh, zegt waar het op staat, zeg nou, zegt nou, ja, drie keer iets anders. Dan zal hij niet in het kabinet gaan... Nee, maar dat is Want, ook zo'n stom als een sloop. Jij ja. zei van de week bij de, de wilderij hmm. wat zei jij, uh, voor, waar is Bleek er nou eigenlijk het antwoord op? Omdat het, het, electoraat in van, uh, dus het de jonge electoraat van het CDA in de steden, voornamelijk, nou meer dan gehalveerd, geloof ik, uh, door drie, is, ja. door, of door drieën gegaan is. En dat bleek er juist, zeggen, het nee, verhaal van het platteland vertolkt. Dat, maar volgens mij is bleken vooral de man van uh, gezellig een avondje in Brabant... en dan met de leden een beetje praten en zeggen... nou jongens, laten we het wel gezellig houden, ga nu een biertje drinken niet zo moeilijk doen. En wil je morgen naar PSV? Ja, precies. En, uh, uh, en volgens mij is dat precies wat CDA niet nodig heeft nu. Maar wat vind, nou. wat, ik ben even benieuwd, want als ik naar Bleker kijk, dan uh, ik moet ik de hele tijd omlachen... Altijd. Ja, de media, ja, jullie houden van hem. Nou ja, jullie nee, niet maar, maar als media. Maar een beetje is het, is gehad is. Gehad ik vind hem ook nee, nee. een Amabele man. Vind, ik vind ja, hem ja. ook niet ja. Maar dat, dat Groningse accent en dat gelul ja. over die paarden. Ja. Ik ben er ja. gewoon ja. klaar mee. ik heb het gewoon het gevoel dat heel veel mensen daar gewoon ja. klaar mee zijn eigenlijk. Ja. En ja. bleken, ik, dat is waar hij hij staat ook ene laatste geloof ik. Ja, maar dat is ook niet zo gek, dat mag je toch ook? Hij wist dus wat jij net zegt, Charlo, hij wist ook al van tevoren: dit gaat hem echt niet worden. Ik denk het wel. Want ik eerst zei hij van nee, ik ga me niet kandidaat stellen als er andere kandidaten komen. En en vijf andere kandidaten, en dan, toch stel je kandidaten En waarom doet Jack de Vries dan mee met hem? Terwijl die weten dat het ja, dat vind ik verloren ja. zaak is. Volgens mij is dat gewoon de... de Vriendendienstje. De, ja, de vriendinnen diensten. Dat, ja. dat de jonge vrienden zijn letterlijk met elkaar Laris Hilarisch was dat bij de wereldrijd. Toen hij over de gezamenlijke vriendinnen begon. Ja. Ik vond het echt... Ik zag ze al zitten daar. en uh, hij zat vooral In de crazy piano's. Ja. Ja, uh, ja. En, uh, zo <laughs> dodelijk wordt ze dat ook. Uh, hij zat de te glimmen op Jack de Vries. Ja, dat was heel grappig. Even nog over uh, Tovik Dibi, waar we het net af hadden. Die gaat uh, Jolanda. SAP uitdagen. Um, algemeen bekend stiekem uh, in, in, in het geheim dat zij elkaar helemaal niet liggen, begrijp ik. Zie je ja, uh... Nou, Politiek liggen ze elkaar niet heel goed. schijnt dat ze wel regelmatig nee, maar -clashen. Pers Persoonlijk. Ja, Nou, dat weet ik niet. Het is vaak toch wel in Den Haag dat je gewoon hard op de inhoud, zacht op de relatie. Dus dat je inhoudelijk hard kan verschillen, maar dat je daarna gewoon uh, goed bent. Ik heb ze nog nooit uh, zien... Uh... Ze vechten in nieuwsport of zo. Dus dat, dat valt volgens mij allemaal wel mee. Maar ze, ze verschillen inhoudelijk zeker. En ze verschillen natuurlijk ook echt heel erg op energieniveau. Als uh, SAP ergens binnenkomt. en ja, dan voel je niks. als, als Dibi ergens binnenkomt. ja, dan uh, ontstaat er energie. En dat is natuurlijk een heel andere werkelijkheid. Dat kan ik me ook voorstellen in zo'n fractie. Maar zou, dat, hij het kunnen, uh, zou hij het kunnen redden, denk je? Ik zou het niet uitsluiten. Shall Absoluut that? niet. Nou, eerst dacht ik van. Uh, uh, nee. Uh, maar nu begin ik ook wel te twijfelen, inderdaad. Wat Siebert zei. Als je toch een beetje. Um, wat GroenLinksers, die GroenLinksers die ik spreek, um, die lijken dan meer um, iets tegen sap te hebben nee. dan echt pro-dibi. Dus, er is um, een groepje rondom hem heen, hè? dat zei je net. Ja, nou ja, ik hoorde inderdaad van dat, dat er wat onvrede in de fractie... altijd was en dat een paar fractieleden... Dus ja, ik bedoel, dat is het geruchtencircuit in Den Haag... dus dat vind ik een beetje lastig om dan hier... het uh, landelijke radio uh, te gaan verspreiden. Maar het schijnt dat er meerdere uh, fractieleden inderdaad... Uh, wel ja, klaar waren met het uh, leiderschap van SAP. En dat zijn dan die jonge mensen, zoals Jesse Klaver en zo? Dat zijn de namen die er langskomen, ja. <laughs> en, uh, Nou, en nog een paar. <laughs> Goed, we gaan het zien hoe dat, uh, hoe dat gaat gebeuren. Uh, want uh, Jolande SAP die zegt nu... Nee, geen verkiezingen, maar wat wil zij zien? Ja, een referendum. Dus dan is het niet ja of nee... maar dan wordt het SAP of diebi, En dan misschien nog wel een derde kandidaat. Maar dan kun je via internet stemmen en alle leden... één weekje ellende en dan doorheen En geen verkiezingsdebatten, geen pauw en witte mans. Maar dat is toch heen. Tuurlijk is dat gek. Dus je wordt het bij GroenLinks? Ik zou mijn eigen geld er nog niet op durven in te zetten. Nee, ik sap. wel SAP. Sorry, maar dat wordt toch gewoon SAP? Ik zie het, ik met alle respect. Ik wil je zeggen, als diebi ergens binnenkomt... dan ontstaat de energie... Ja, welke energie bedoel je dan? <laughs> maar okay. ik, vind het, nee, maar ik vind die beat, kom op man. Dat is dan veel te licht voor een lijsttrekkerschap. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat uiteindelijk... Ja, de de maar hij is niet... kan wel misschien alle allochtonen achter krijgen in Nederland. Ja, nou, daar moet je dan op hopen. Er nou, ja, ja, ja, kan best wel een aantal veel. topics claimen. Als je het nou hebt over immigratie, duurzaamheid en internet. En dan dat hij ook kijkt, bijvoorbeeld in de grote steden. Van mijn leeftijd is dus inmiddels meer dan 50% van mijn leeftijdsgenoten zijn allochtoon. Dat is een kiezersgroep die nog nergens is aangesproken. Nou, als hij daar een vernieuwende campagne op doet. Net zoals in Duitsland met de Grunen en de Piratenpartij gebeurt. Nou, kan er nog best wat gebeuren, maar dan moet er inhoudelijk nog wel een hele stap gezet worden. En dat is te kort ja, ja, ja. een Ja, verder. Maar dit zijn de leden van GroenLinks die tuurlijk, dan moeten beslissen van onze hele partij. Ja. Die gespleten raakt. En ja. meestal zijn leden gewoon best wel trouw. Ik bedoel, dat zag je ook altijd bij de PvdA, bij de congressen, et cetera. uiteindelijk denken ze het van, nou, we doen dit de, leden, de partij niet maar, aan. Maar, ja. um, we gaan voor het veilig. En ja. ik denk dat ze daarom ook. Oké, okay, jullie zetten je geld nog even op stap. Wie wordt het dus bij het CDA? Nou, in deze lijn moet je denken, wordt het Buma. Ik ben Buma, Buma, ja. En het nieuws doet Jurij Dobinski. Radio 1, het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal ligt plat. Sinds 9 uur vanavond rijden er geen treinen meer door een stroomstoring... die zal volgens de NS nog de hele avond duren. Op Twitter melden reizigers dat ze vastzitten in de trein... in the middle of nowhere. Anderen zeggen dat ze met grote vertraging... het Centraal Station van Utrecht hebben bereikt. In Griekenland is ook de derde formatiepoging mislukt... De radicaal linkse partij Syriza wil niet meedoen aan een regering van conservatieven, socialisten en democratisch links. De partij is fel tegen de bezuinigingen. De Griekse president doet morgen een laatste bemiddelingspoging. Hij zal dan met alle partijen praten om te kijken of er een regering van nationale eenheid kan komen. En bij de Belgische plaats Namen is het ontploffingsgevaar na een botsing tussen twee goederentreinen geweken. Uit een tankwagon lekte korte tijd vloeistof, maar het bleek niet te gaan om een explosieve stof... In een straal van 350 meter rond het spoor mogen geëvacueerde omwonenden morgenochtend terugkeren. De autoriteiten willen geen enkel risico nemen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Iedere vrijdag een mooie break. Zet een punt achter de week. Erik Karton neemt nog een olijfje. Lekker handig. Als je iets ze moet zeggen over klaar. Heel Veel knoflook ook, schuimt. Heerlijk. Uh, iedere week Schra sluiten wij op vrijdag de week af. Dat hoor je al uh, de, een heel uur. En dat doe ik uh, deze week met Jakkals Erik Dijkstra... politiek commentator en G500-voorman Siewert van Linden. En Sherlock Essayas was de man achter Wouter Bos... een thans zelfstandige communicatieadviseur. En we zijn altijd te bezichtigen als je dat wil op de radio. Dat is een mooi woord, thans. Dat moet je dus zo vaak tans. mogelijk Vermits. in de fietsen. Vermits, Vermits is ook een hele mooie. Te zien op de webcam radio1.nl. Um, dan vind je hem vanzelf. En dan zie je onder andere Eer en die gaat dan weer een plaatje rijden. TV. Ja. Zet een punt. punt achter de week. Nou, dan komt hij hoor. Een punt achter de week. Ik heb hier in mijn hand. even kijken, hebben we een camera? Actual. Ja, dat ik hou hem even in de lucht. Serena Prime in de Mandevilles. Ik had er ook echt werkelijk nog nooit van gehoord. totdat ik de bel van Pinkpop zag. einde van deze maand. En dan staat deze dame gewoon op. Toen dacht ik. Rr. Hoe kan dat nou? Ik, heb, ik houd toch best wel wat muziek een beetje in de gaten. Um, hoe komt het nou dat ik dat niet kent? Toen ben ik ze een beetje gaan zoeken. En dat heeft een hele erge Nederlandse connectie, deze Serena, Prime en The Man of um, Met onder andere uh, um, Oscar Holleman als producer. Die heeft hem mee meegeholpen eraan. Um, er zijn wat dingen geschreven door Jan van der Meij. Dus het uh, is een band met een, uh, met een grote connectie met Nederland. Uh, uh, ook vanuit de band zelf trouwens. En het is lekker. Het is een beetje... Ja, wat is het? Het is een beetje Melissa Etheridge meets Beth Hart. Dus het is heel Amerikaans. Uh, het grootste gedeelte van die plaat is echt en, en ligt in de lijn van Melissa Etheridge. En dan staat er opeens één nummer op... en dat heeft een heel klein beetje fliethoedmekkerige invalshoek. En dan kies ik die oh, uit. mekkere. Ja, mooi. Ja. <laughs> ja. In, uh, in invalshoek. En dat, te, en dat nummer heet Turn a Blind Eye. Dit is Serena Prime en de Mandevilles. Die uh, gaat nog veel verder hoor. Ivo Severijns op Bas. Bram Hakkens doet een stukje drum. Dat maar Nederlandse jongens. management wordt gedaan door een Nederlander. Maar wat een lekker plotzie. En dus ook op Pinkpop te zien. Want daar staat ze opeens op de bil. Uh, einde van deze maand. Ben benieuwd hoe dat gaat uh, worden daar op dat grote podium. Serena Pryne in de Mandevilles hoorde je. Uh, en het nummer Turn a Blind Eye. Gaan we naar uh, onze verslaggever Joris Kreugel. Die duikt iedere week de plaatselijke kroeg in. En bespreekt daar het nieuws van de week. Van Joris. Café De Bossenpoort in Breda. En tegenover ons zit een koffieshop. En daar gaan we het over hebben. Hier in de kroeg. En sinds 1 mei is de wietpas in Brabant, Limburg en Zeeland ingevoerd. Buitenlanders mogen er niet meer in. En als je je niet laat registreren... kun je ook geen wiet of hars meer kopen hier in de koffieshop. Jullie zitten hier vaak in deze kroeg. Merken jullie er nou wat van? Ja, het is, uh, je merkt gewoon dat de, de straathandel weer uh, opbloeit eigenlijk. Wat zie je hier dan in de straat? De jonge mensen van uh, Noord-Afrikaanse afkomst. Je ziet gewoon aan, aan hoe ze, hoe, ze, hoe ze doen. Hoe ze, ja, ze stralen het gewoon uit. Ze spreken mensen aan om uh, puur ja, om wat, te, wat te verkopen. Die zag je niet? Nee, eigenlijk niet. Je merkt gewoon dat de straathandel opbloeit. Jij ja, merk jij er wat van? Nee, ik gebruikte uh, vroeger best veel wiet. We doen dat al heel lang niet meer. De straatdealers niet gezien. Als je er niet meer omgaat, dan, uh, dan zien ze ook niet zo lopen. Hè? Maar hier in Breda, uh, zegt er zelfs een koffieshop houden dat ze hier uh, die dealertjes met de pistolen door de straat lopen en mensen aanspreken. Niet gehoord of wat, maar Het is een heel gemeleerd publiek natuurlijk wat hier uh, de bossen aan komt. Tussen, de, tussen de, de 16 en de, of tussen de 15 en de, en de 55, spreken spreken zijn. Is dat dreigend voor mensen? Ja, ik denk voor sommige mensen dat het wel. Ja, een beetje. Dat beetje enge ervaring is. En jij merkt er helemaal niks van. Nou, niet veel, nee. Ik vind echt eigenlijk een bezopen idee de Wiet Het werkt de criminaliteit gewoon in de hand. Ik, het lijkt wel of ze in Den Haag aan het slapen zijn of zo. Ze verplaatsen het nu weer naar de straat. Ja. En als je, ja, als je dat slapen noemt in Den Haag, ja, dan ben ik het volledig mee eens. Het zou er moeten gebeuren. Uh, terug naar de oude situatie. Ja, dan, dan ben je van het straat gebeuren. Af. Of helemaal mis stoppen. Ja, maar dan krijg je nog meer handel op straat. Je vindt eigenlijk als je een jaar of 15, 16 bent. Dan kan je er eigenlijk niet echt over beslissen. Want dan raak je eraan. En hoe komt dat? dat Nederland het goed vindt dat die koffieshops er zijn. Dus als ze niet zouden zijn, dan zou je ze ook niet missen. Ja, nu zou je ze niet meer missen, want toen je 16 was wel. Ja, maar toen was ik verslaafd. Als het toen een wietpas was geweest, had dat dan invloed gehad? Bij wijze van spreken op jou, had ja, jij ja, dat misschien niet gebloot? Dat zou je misschien niet gehoopt hebben, ja. En had dat dan ook voor je verdere carrière dan ook misschien wel... Maar uh... oh, Dat heeft uiteindelijk niet zoveel uitgemaakt. Maar het is natuurlijk wel zo als je... Elke dag bloot. Het, het, het wordt niet beter op school, natuurlijk meer prestaties. Wat vind jij nou van die invoering van de wietpas? Heeft dat nou hier iets invloed in Breda? Ik denk dat het nog te kort is om, om dat te bepalen. He, want die, die, ik weet wel die koffieshops. Ja, normaal zitten er, eh, dat horen van klanten dan. Er zitten eh, 20 man, binnen of 15 man. Niemand zit er binnen. Het is ja. helemaal leeg. Ja, het is wel leeg. Want er zit één man. Ook eh, degene die ja, de Nederlanders om zo te zeggen. Ik denk dat 90% gewoon geen wietpas neemt. Die willen de informatie niet kwijt, dat hoor ik hier ook, want ja, ik ga de wietpas nemen, want dadelijk gaan ze het koppelen aan, uh, medische dossier of uh, uh, bij een autoverzekering, en uh, ze checken of wat ook, en dan krijg je daar mee te maken, en dus daarom willen ze de informatie niet kwijt. Dat Mensen die toch wel hebben ja, die, die gaan het op een andere manier zoeken, en dan krijg je dus, op straat, de invoering van de wietpas. Ja, prima, gewoon goed verbieden als ze op straat ze dan gewoon oppakken. Huppen. Maar je merkt ook nu, lies je af en aan, constant. En dat kost ons allemaal geld weer, want de politie heeft weer een taakje erbij. vraag me af of het over twee maanden hetzelfde nog is. Of ze dat nog zo streng controleren? Ik denk het niet. Daar hebben ze toch mensen voor. En, en, en dan hebben ze opeens wel uh, alleen in de bosstraat al bijvoorbeeld zes mensen paraat staan. Maar de buitenlanders zijn hier vanuit België uit het straatbeeld verdwenen? Ja, er komt nog wel eens af en toe een Fransoos of, of een Belg door de straat rijden. Maar ja, niet meer weet je, waar, ze, waar ze voor kwamen eigenlijk. Nou jongens, santé in ieder geval ja, op een roos, mooi weekend. Ja, en, en dat de overlast uh, mee mag vallen hier. Ja, ja. Dus, dat, het, uh, dat het in ieder geval uh, niet uh, ja, escaleert, zo te zeggen. George Kreugel was weer stond tot op het bot. We spreken nog even kort de laatste punten van deze week. Bartjan. Ja, Er werd weer zout in een hele oude open wond gestrooid deze week. Want ook in het nieuws. Goedenavond. De Rabobankploeg tolereerde tot 2007 dopinggebruik. De spil van uh, de Oostenrijkse dopingaffaire is Stefan Matschinger. En volkskrant volkskrantjournalist Mark Miseris liet Matschinger het volgende bevestigen. Hij heeft gewoon ja gezegd op de vraag. Is Michael Bogert klant geweest bij humoplasma? Daar ben ik 100 zeker van. Nou, was het nou wel of geen scoop van de volkskrant... dat uh, vele menen het al eerder gezien te hebben in onder meer Elsevier? Oude ploegleider van de Rabobank, Theo de Rooij... ontkent tegenover de volkskrant in ieder geval niet... dat er in zijn tijd als ploegleider gebruikt werd... door renners van de Rabobank ploeg. De Roy geeft toe dat hij renners tot de orde heeft moeten roepen... omdat zij op eigen houtje medische begeleiding wilden organiseren. Dat is wel opmerkelijk wat Michael Bogert ontkende in 2009 al. Ben je ooit in Wenen geweest om je daar te laten behandelen? Ik ben nooit in Wenen geweest om me te laten behandelen, nee. Nieuw onderzoek komt er trouwens niet. De dopingautoriteit wil dan sterkere bewijzen... en de Rabobank heeft destijds al bewust voor een nieuwe opzet van de ploeg gekozen. Ja, dat is natuurlijk voor vele interpretatie vatbaar. Nee, ik ben nooit in Wenen geweest. Nee, een voor behandelingen, zeg zegt hij erachter aan. Ja, nee, precies, ja. maar zijn bloed kan daar natuurlijk wel geweest zijn. Ja, ja. kijk, dat kan, dat kan, dat kan. Hè. Maar Michael Bogut is ongeveer 15 jaar beroepscoureur geweest... en hij is nooit op doping betrapt. Dus weet je, we moeten niet zeggen... Michael Bogut is al schuldig voordat hij veroordeeld is. En het enige wat, wat je nu hebt, is dat een, een, een, een obscure Oostenrijkse dopingfiguur... op de vraag, is Michael Bogut hier al eens geweest, zegt hij... Uh, yeah... Dat vind dat, ik, dat vind ik eigenlijk niet zo'n super overtuigend bewijs hoor. Dat houdt echt geen stand voor een rechtbank. Dit zit. Ik bedoel, even heb ik geen foto's dat Bogen daar lachen terwijl ze mij aan een zak boet hangt of zo. <lacht> weet je wel. Ik vind dat heel mager. En, en, en je moet wel. Kijk, 15 jaar beroepscoureur. Die man heeft misschien wel duizend potjes volgepist. En hij is nooit betrapt. Ik maar, zal niet zeggen dat Bogen brandschoon is of zo. Of dat de Rabobank dat voor altijd is. Maar hij is nooit betrapt. En ik vind op een gegeven moment. Je kunt we blijven zoeken. Dan ja, dat heb ik ook hoor. Ook maar is dat ook niet een beetje, ik denk ook, bedoel, je moet hem niet uh, veroordelen voor dat. Uh, voordat hij een schuldig is bevonden. Maar het is ook wel juist, juist omdat hij 15 jaar coureur is geweest... in een tijd waarin op een gegeven moment echt... heftig in het peloton gebruikt wordt. Dan is... ja, ja, maar Het, nomes, iedereen, het was een, volgens mij een, een, een, een ongeschreven... bijna iedereen pakt op. Heeft, ja. Er is een moment geweest ja, waarop dat absoluut. gebeurde. Echt, ja. Alleen, degene die niet gepakt zijn... Weet je, dat is, ja. dat is dan zo. Ik bedoel, ja. Lance Armstrong heeft, heeft een palmares waar je u tegen ja. zegt... Ja, ga maar eens met twee benen proberen die man te tackelen. Als ja. het niet lukt, dan lukt het niet. Punt. Dan ja, ik... is hij gewoon winnaar, zevenmaal van ja, de Tour. Maar hoor. jij zegt ook een beetje, Erik, van laten nou we daar eens over ophouden. Tenminste, in nou, van kijk, je hebt nu een punt bereikt. Dat die coureurs die worden zo ontzettend binnenstebuiten gekeerd. Ja, en het is ook zo, bijvoorbeeld in die Tour, in de tijd dat Bogen nog koerste... dat is vier, vijf jaar geleden... Ja. Uh, wat toen nog mocht. Hè? Bijvoorbeeld je bent helemaal uitgerogd naar een zware bergetrappe. Je krijgt een infusie om het suikers aan te vullen. Of wat zout, of weet ik veel wat erin zit. Dat, mag Dat is niet nu al zwaar ja. doping. Als je het nu gebruikt, en ik heb vorig jaar ook in de Tour meegemaakt, dat, ik was toen voor RTL mee, Wout Poels, die had ook een zware diarree aanval en de, de, de kak liep ze ongeveer langs die deen, nemen, nou, die, die, die Die ging op handen en voeten, ging, die werd in een wagen ingetild. Oricell had hij geloof ik genomen. Ja, maar he? als je dan even een oren neemt en een ja. oricell of weet ik veel wat, dan ben je dus al een doping gebruiken. Ja. Snap je? Dat, dat, dat lijntje is heel dun. En daarbij vind ik, als je die sport schoon wil hebben, dan, dan heb je, er zijn momenten eh, inmiddels vastgesteld waarop ze daarmee begonnen zijn, maar laat dat op een gegeven moment ook inderdaad met rust. Zie, ja, zie je dat je het Zie je dat je die sport nu schoon krijgt. Maar ga niet gevallen van 10, 15, 12 jaar geleden nog een beetje proberen met oude bloedstalen nog eens. ik echt het echt vind het onzin dat ze dat ze contour die toer hebben afgepakt. Ja. Kijk, daarmee maak je ja, echt dan dan maak een, je een renner, naar, een renner naar, naar, van het moment dat ja. je wel, Als je daarmee begint, nou, dan kun je van de afgelopen 40 jaar dan kun je van iedere toer wel zeggen van sorry maar de nummer 130 heeft gewonnen. <laughs> ja. Weet je wel? Ja. Maar dat komt niet vanuit de toerseven. Nee, maar dat vind ik echt. Dat vind ik zo belachelijk vind ik dat. Je maakt de beste renner ter wereld, want dat is hij op dit moment. Tenminste, op dit moment weet ik niet, maar dat was hij de afgelopen jaren wel. Die maak je daar echt stuk mee. Ja. En waar ging het om? Het ging om 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sherlock, die Twitter, Wat een tegenvallende ploeg is die Rabo dan? Stel, matig doping gebruiken en dan nog niet de toer winnen. Ja, nee, nee, ik had zoiets. Als je dan doping gebruikt, zorgt dat je nog dan ook je de toer wint. Inderdaad. Goed. Dat vond ik het mooie nog van die Festina-ploeg. Die als het. het uh, ja, ja. Ja, jij, jij gaat weer, hè Erik? Lijf ik ga tour. weer mee naar de toer, ja. ja. ja. Uh, Wordt het weer veel nou je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd wel lekker als je bent, dat het een beetje een dopingverhaaltje nou, dan, is. Ja, dan uh, weer wel. Hm. En als de Nederlandse coureurs wat gebruiken, waardoor ze straks vijf etappes een eindzege winnen. Ja. Mijn zege <laughs> hebben ze. BNN today. We zetten een, een punt achter punt achter de week. dan. Ja, er kwam nog meer voorbij. Geef hem een groot applaus. Hier is hij. Ja, wie eigenlijk, dat vroegen veel mensen zich af toen in de wereld draait door... de nieuwe presentator van Zomergasten bekend werd gemaakt. Zelfs voor oud-Zomergast-presentator Freek de Jonge was het een raadsel. Al deed hij wel een gooi in de goede richting. Iets Belgisch. Nee, iets Belgisch, ja. Hij heet zelfs Jan Leijers. Ja. Hij heet Jan Leijers. Hij is 54 jaar oud, maakte verschillende reisdocumentaires... en hij scoort een wereldhit met het nummer The Way To Your Heart... met de band Soul Sister. De nieuwe presentator van Zomergast is de Belge Jan Leijers. Yeah. Jan Leijers, de nieuwe presentator van Zomergast. Voor het eerst een Belg. Die en wat is zitten. die, lekker. <lacht> ja toch? Een man op leeftijd, toch? Vind je, ja, nou, een leeftijd, leeftijd, ik nou, je dat, dat een knappe zeggen. man? Ja. Dat is voor zijn, nou zeker voor zijn leeftijd. Voor zijn leeftijd, ja. Ja. Ja, ja, jongen, Dan kom joh. jij misschien die drie uur wel door. <lacht> <lacht> ik niet in ieder geval. <lacht> nee, vind je het verschrikkelijk, Erik? Ik ben vier drie jaar geleden gestopt. Ik vind het, uh, een, het het meest overschatte sarjera televisieprogramma wat er bestaat, want het interesseert me echt... Is 9 van 10 keer geen enigheid. Ah, het er zit lang, een he? interviewer het voor zichzelf. Ja, ik, ik vind het vind echt het vind het erg leuk om te kijken altijd. Ja. Goeie keuze ook, die Jan nou, heeft? Ik, ik, ik wil niet als een of andere Engel klinken... maar ik vind het belachelijk dat een Belg dat presenteert. Dat vind ik echt belachelijk. Nee, maar weet je, Steven, er zit straks iemand... en die zegt van, goh, ik wil graag een fragmentje zien... uit de gestoorde kabinetsformatie van 1977, ja. weet je wel? En dan denk jij who en, cares? En, en, Nou ja, nee, dat vind ik wel een leuk fragment. Ja, maar ik maar denk dat, denk dat ik die wel dan denkt, uh, waar gaat het eigenlijk over? Ik bedoel, als je mijn pistool op mijn kop zet, dan weet ik nog niet wie die in die tijd premier was in België of zo. Ik vind dat, ik vind dat heel raar dat, dat een Belg, weet je wel, Sorry, het is een Belg. Dat is iemand uit een is ander die, land. Is niet raar. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik heb het, vorige... ik vond dat je het heen... toch even uitleggen. Nee, maar, dat, nee, maar ja. dat is toch, weet je, dat is toch heel crazy. Ik ook, vond het vorige week raar dat het Europees kampioenschap in Oekraïne gehouden werd, maar dat mocht ik ook niet zeggen, geloof ik. Ah, nee, dat is, nou ja, dat zou je ook kunnen verdedigen. Dat is een <laughs> beetje raar. Is. Nee, maar een Belg is toch. Jongens, dit is een ander land. Ik bedoel, wij gaan toch ook niet in Duitsland. Nou, dat is een slecht voorbeeld. Dat doen we wel dat we daar shows presenteren, maar. He? Maar dat hou je toch een beetje, want ik bedoel, Adriaan van Dis had bijvoorbeeld ook niks met sport. Dus je houdt altijd wel dat de presentator er niet echt iets heeft met maar, de fragmenten. Is ja, ook. Okay, maar... Met, met, met zomergasten, een beetje zo met voetbal hebben we 16 miljoen bondscoaches. En zomergasten hebben, ja. zomergast hebben we opeens 16 miljoen presentatoren. Terwijl er geen hond kijkt, dat is ook zo raar. Ja, volgens mij is het, nee, het wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje hun eigen een beetje willen invullen ja. wat beetje ja. je ja. laten zien ik kan een beetje een beetje een beetje een soort een beetje een gaan we het een andere een over hebben beetje <laughs> <laughs> een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een een een een een een beetje een beetje een een een beetje een van een beetje een The een beetje een The Puppets begon. Want die hebben tot nu toe één plaat gemaakt, maar ik hoop echt heel erg op een tweede. Ik heb het over Miles Kane, die samen met Alex Turner de The Last of Puppets uh, begon. Maar hij heeft uh, ook een fantastische solo carrière. Uh, nieuwe plaat en daarvan is de eerste single First of My Mind. En die ga ik nu draaien. Met... Ja, ja, ja, hij weet wel waar hij de mosterd haalt, deze Abraham. Je hoorde Miles Kane, een first of my kind. Het is heel Brits, hè? Komt, Je hoort Kings en je hoort Beatles, en ik hou daar heel erg van. En als je hem ooit een keer live kan gaan zien, doe dat dan. Je hoorde Miles Kane, een first of my kind. Maar Jan, ja, de tweede plek van uh, Feyenoord Ajax hadden natuurlijk al uitbundig uit gevierd. Dat was dan nog wel goed voor een, uh, ja, we een heel bescheiden jack van Geldertje op Radio Rijnmond. <tie> Elvis Manu, fantastisch. En wat een belangrijke goal. Hij maakt dan alle onzekerheid ten eind. Elvis Manu. Ja, winst voor Feyenoord bij en Daarmee de felbegeerde tweede plek voor de eredivisie. En die o zo belangrijke plek in de voorronde van de Champions League. En dus was het groot feest. Geweldig, ja. Dit is toch geweldig. Daar zitten, daar zitten de spelers in. Mooi, hè? Yo, Pino, yo. Ja, ze op het dak. We zijn ook hartstikke trots natuurlijk. Geweldig! Gefeliciteerd! Ja, Litouwers ook gefeliciteerd, hè? Met, met ons club. gewaanzinnig toch? <laughs> Tweede, toch? Ja, tweede. Ja. Zou niet verwachten. Ja, maar dat is wel de, de, de, de lazere stunt van het jaar natuurlijk geweest. Wat fijn. Om het nou te gaan vieren. Ja, ja. Ja, vind, ja, vind nee, voor jij het niks? Nee, ik bedoel, ik ben, ik ben ook een Ajax seizoenkaarthouder maar ja. uh, ik vind Feyenoord echt. Feyenoord komt voor kampioenschap gaan. En als je iets viert, dat betekent eigenlijk dat je iets hebt gehaald wat uitzonderlijk is en wat je denkt van dat gaat niet nog een keer gebeuren. we hebben doet. al een tijdje niks met de vieren gehad in Rotterdam. Nee, maar he, ze vieren nou een tweede plaats. Pla ja, dus kom op, man. Dus ik ben natuurlijk ook zo gefrustreerd. Dus Canarium, met Twente zo slecht doet. Ja, het is maar de ja, tweede plek ja, en kom op jongens he. Voor 100 Champions, he, Champions League. Het mooiste spreekwoord was toen de bus dat stadion probeerde binnenkomen was... Messi, Messi, klassie ja. komt eraan. Ach, ze hadden ook de binnenstad kunnen slopen. Ja, dat is waar. Siebert, <lacht> zeg jij er iets zinnigs over ik, jongen? Uh, voetbal daar weet ik niet zo van. <lacht> Zie je het nou, het daar dan de worden de helden komende maanden voor je ja. landen. <lacht> nee, ja, de EK, Champions League kun we wakker maken, maar sorry... Uh, mm. O, behalve Willy Overtoom uh, kom, kom ik uh, niet ver in voetbal. Een goede naam is dat, hè? Ja, heerlijk. over namen. die laatste jongen, die maakte een fantastisch doelpunt voor Feyenoord. Elf. Elvis Elf. Manu. Laat die jongen een grote voetballer worden. Ja, wat een geweldige naam. Maar nou. had jouw kind ook niet. Elf Elvis is de slechte beelding. Nee. nee oh. Uh, oh. mijn dochtertje heet uh, Jackie. Uh, oh. <laughs> heel wat anders, maar. Goed. Nee, nee. Ook eens <laughs> wel. Ik <Elvis>. eens <laughs> even iets tegen me. Nee. Uh, dan ja. nog even dat we van gisteren in de wereld rijden door Theo Maassen. Ja. met die schaal, allemaal één grote grap. Terwijl Theo is groot PSV fan, dat is toch curieus zou je denken. Nee, hij heeft toch ooit de Europacup bokaal uit, uh, ja, uit de stadion Ja. Ja, nee, maar, maar dit was dus een opdracht van Ajax. Oh dat zo, is, ja, ja, Dat ja. is toch raar. Nou, ik dat ik hij vind zich het echt... verleend. Ik vind het belachelijk dat Theo Maasen PSV fan puur zang zich leent voor een PS-tunt voor Ajax. Ja, dat... Nou, dat vind ik echt belachelijk. Ja, maar Gabriel Guzman mocht niet, want dan werd hij echt vastgezet. <laughs> ja, je weet niet wat Ajax heeft betaald. Nou, dat zou het toch nog erger maken. Maar ja. Theo, Theo Maas probeert er nu te, te, te, te spinnen, hè? als een ja. klein geentje. Van, ah, een geentje, pest weet je wel, de echte schaal. Maar als hij er dan ook nog van betaald heeft, nou, dat vind ik echt demasqué... Uh. Ja. Het allerlaatste punt van vandaag. Ja, hier heb ik me op verheugd. Zo'n 400 vrijgezelle boeren hebben zich dit keren opgegeven... voor de datingshow van het jaar. Boer zoekt vrouw startzondag, kritiek is er ook. Vanochtend in het AD, ligt er niet om. De einddirecteur van het eerste seizoen, Ton Langrijer... vindt BZV veel te commercieel geworden. Yvonne, die bijvoorbeeld gordijntjes naait voor het blauwe Volkswagenbusje. Daar krijgt hij kromme tenen van, zegt hij. Er wordt in ieder geval weer lekker vaag gedaan over seizoen 6... door Yvonne Jaspers zelf. na. En die was ik al bang voor. Dat was de start van de Olympische Spelen. Ja. Die pikken we dan ook maar meteen nog even mee. Nou, dat is alweer voorbij. vond <laughs> Janspurs, die stond ook in de rij. Ik geef een hint. Over één specifiek onderdeel, oké? Okay? Luister naar de plaat Untouched van de Veronicas. En gij zult meer weten. Ja. Hmm. Kom maar op. Dat is de hint. Luister naar deze platen. Wij zullen meer weten over, over de kandidaten. Twee lesbische kandidaten. Lesbische boerin, ja? ja. Zou het? Ja, dat is de grote vraag. Het was een ontzettende smerige commerciële rothit, dit. Maar wel ja. heel fijn. Heel fijn. Van twee leuke meisjes. In ieder geval, de boerzoekvraag gaat uh, zonne van start. Ja, en de kijkcijfers worden weer uh, enorm hoog. Is toch de verwachting. En oh jij ja, kijkt, Barjan. Nee. nee, je bent groot fan. Nee. helemaal niet. Erik, kortom. Nee. Vraag me nou niks over televisie. Ik Cello? heb geen idee. Nope. Ah, oh, jeetje. Erik, Dijkstra. Nee, ik, ik haat het echt <laughs> programma. <laughs> Waarom? Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het ademt een sfeer uit van, van, van Nederland in de jaren 50. Ja, maar Heer, maar de spruitjeslucht ja. stijgt eruit op. En Yvonne Jaspers, die deugt gewoon niet. Is, nee, maar, die deugt niet. Maar, maar die, stond, e ja. die, die stond vorig jaar in een interview in de FIFA, geloof ik. Dat ze zei van ja, ik woonde in ja, Amsterdam en ja, ja. ik ben verhuisd ja, ja, ja. naar het dorp. Ja, Want hier als mijn kinderen over straat lopen, hebben ze binnen 10 minuten al een Afghaanse kleermaker en natuurlijk Turkse groenteboer gezien. Ja. En dat hoeft van mij niet zo. Maar dat is? deug je gewoon door als je dat vindt. Als die uitzending gaat, heb je gewoon 5 miljoen Nederlanders die je niet leuk vindt. Zijn niet op de straat, kun je lekker het eten, goed je boodschappen doen. Geen last van Tofers, ja, God, die service ook nog erbij. En dan zit je daar in die fontwaterpussjes. Wauw, We hebben de, de, de wereld bij door. Ja, nou, nou. Ik, ik, kan je, ik kan je dit achter de schermen vertellen. Daar zijn ruzies over ontstaan, jongen, over dat moment. Ja? En, en dat is er bij ons. En dat kan ik wel onthullen, Dat is er bij ons echt doorheen geglipt. Wow. Dat was op een dag dat het ik heel druk alvast was. Ik dank je dankjewel, Siebert, Erik, andere Erik, Bartjan. Het was een mooie dag. Maandag zijn we weer. Veel plezier met Langsala. Maar vertel, want wat gebeurde er dan? <middelen>